10 uur, Hélène Ecker met het NOS-journaal. Aan boord van een toestel van Air France is een enorme hoeveelheid drugs gevonden. In 30 koffers zaten in totaal 1,3 ton pure cocaïne verstopt. De vlucht kwam uit de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hoe de koffers daar aan boord zijn gekomen is niet duidelijk. Ze stonden niet op naam van een van de passagiers. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 200 miljoen euro. De krachtigste orkaan van het jaar tot nu toe heeft op de Filipijnen twee levens geëist. De storm trok vandaag door de zeestraat tussen de Filipijnen en Taiwan, waar een paar eilanden liggen. Twee mensen zijn verdronken, twee andere worden nog vermist. Door de storm zijn huizen ondergelopen, wegen en bruggen raakten beschadigd... en bomen zijn losgerukt. De orkaan Uzaki was een superorkaan van de hoogste categorie. Inmiddels is hij wat afgezwakt. Naar verwachting komt de storm morgen aan in China. De autoriteiten in Hongkong waarschuwen dat de storm... een ernstige bedreiging voor de stad is. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeheist... van de aanslag op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... Een verdachte die eerder vanavond werd aangehouden... is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Volgens de BBC zijn er inmiddels nog vier arrestaties. De Keniaanse autoriteiten zeggen de situatie in het winkelcentrum... onder controle te hebben. Maar er zijn ook berichten dat er nog mensen worden gegijzeld in het complex. Volgens het Rode Kruis zijn er zeker 30 doden en 60 gewonden. In Bulgarije hebben een paar honderd mensen gedemonstreerd... voor homorechten en tegen de Russische wetgeving over homo's. De demonstranten werden beschermd door honderden politieagenten, omdat extremistische groeperingen hun leden hadden opgeroepen de demonstratie te verhinderen. Bulgarije trad in 2007 toe tot de Europese Unie, maar de sferen zijn nog steeds vijandig tegenover homo's en lesbiennes. En Bert van Marwijk gaat naar Hamburger SV, zo meldt de coach aan de NOS. Eerder liet de voormalig Bondscoach al weten in gesprek te zijn met de Duitse club. HSV zette zijn coach begin deze week aan de kant na een slechte competitiestart. De club won pas één keer en staat na zes wedstrijden 16e in de Bundesliga. Van Marwijk had na zijn eerste periode bij Feyenoord in Duitsland al Borussia Dortmund onder zijn hoede. Daarna was het coachje van Oranje van 2008 tot 2012 zijn grootste klus. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht bewolkt met aan zee kans op mist. Morgen overdag wisselen wolken en elkaar af. De middagtemperatuur loopt het een van 16 graden aan zee... tot mogelijk 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Wij zijn National Academic. Twintig jaar geleden opgericht voor klanten die anders denken. Klanten die oplossingen zoeken, kritisch zijn. National Academic is er voor klanten die meer verwachten...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 Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoger opgeleiden. Soms vraag ik aan mensen wat vind je nou zo leuk aan Langs de Lijn. Dan zeggen ze na het nieuws als je dan terugkomt of je een doelpunt hebt gemist. Racht nou niet Niemeijer bij Roda Heerenveen. Ja, wat zullen ze dan lachen als ze de twee gemist hebben die vrienden van jou zeggen. Goeie genade. Het is 2-2 uh, in plaats van 1-1. Wat dat betreft is de uitgangspositie hetzelfde gebleven. Maar wel twee goals. Eentje van Roda voor de 2-1 na precies een uur. 60 blank op het scorebord. En Nemeth in de as van het veld ontsnapt aan buitenspel. En uh, ja, schiet de bal dan van dichtbij onder Noordveld door. Hij heeft eigenlijk een uh, vrije loop. Ja, dan blijkt het buitenspel te zijn. Maar de goal telt. Want hij stond een stapje achter die verdediging. En Finn Bogason vervolgens aan de andere kant van het veld in de 62. De minuut, dik anderhalve minuut later. Vanaf links naar binnen. Eerst te makkelijk langs Luiks, dan langs Biemans. Die trekt hem ook nog aan zijn shirt. Wat dat betreft had de scheidsrechter daar al kunnen fluiten voor een strafschop. En als Finn Bogels dan uitwijk naar de rechterkant. die eigenlijk denkt: dit is uh, ja, geen goal meer, geen kans meer ook. dan schuift hij hem toch heel knap diagonaal nog van best wel ver in het doel van Rode JC. Kuto was nog uh, geklopt. En de scheidsrechter komt met een schrik vrij. Want hij had anders een penalty gemist. 2-2 kortom, lachen. Ja, eerder vanavond al Herakles tegen Twente 0-3, Groningen RKC 4-1 en ADO tegen NEC 1-1. Later dit uur zetten we alles nog even rustig op een rijtje. Blikken we vooruit naar PSV Ajax en zetten we ook wat het buitenland betreft alles op een rijtje. Dracht van meer in het zuiden dit land. Inveen op voorsprong 3-2. Doelpunten maken. Joey van der Berg. Die dankbaar profiteert van een grove fout van Pluim. Die de bal inlevert op het middenveld van de Berg gaat er op de linkerkant van Door. Heeft geen enkele twijfel. En schiet de bal keurig netjes in de linker benedenhoek voorbij Filip uh, Kurto. En zo staan ze gelijk mooi paasje richting van de Berg. Nog even. En de Friese aan de leiding. en bend en break. 8 minuten over tien. Nou, het blijft spectaculair bij hier in Heerenveen. Dat blijven we natuurlijk volgen. Maar we gaan ook uh, terugkijken naar uh, de wedstrijden van uh, eerder vanavond. Bijvoorbeeld ADO tegen NEC. Het werd uiteindelijk 1-1. Um, ADO kwam op voorsprong door Gert. En vervolgens werd het dankzij hemlijn nog 1-1. Reden genoeg om te gaan praten voor Jan Roels... met de trainer van NEC, Anton Jansen. Vorige week Feyenoord, spectaculair, 3-3, 1 punt... Nu ADO, uit, niet spectaculair, één punt. Um, wat is je conclusie? Nou, twee punten, twee wedstrijden, denk ik. Maar dat is, uh, die uh, conclusie zullen meer mensen trekken. Het is een, uh, nou, er zitten wel wat overeenkomsten in de, in de, in de wedstrijd. het uh, was inderdaad spectaculair en uh, over en weer heel open. Denk dat ik denk dat we iets minder open hebben gespeeld. Maar we hebben niet tevreden over het uh, verdedigende gedeelte. Met name de druk vooruitzetten. Ik denk dat we uh, soms wat te veel ruimte weggeven, en, uh, maar ook uh, soms wat te veel teruglopen, waardoor er wat moe uh, hectische situaties rond de 16 ontstaan. Maar het hoeft helemaal niet. Uh, aan de bal kunnen we, kunnen we denk ik veel rustiger zijn en uh, met wat meer overleg spelen.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 Ja, bijzonder fijn. Is er lang uit geweest. En uh, is conditioneel nog niet in staat om een hele wedstrijd te spelen. Maar goed, als je ziet hoe hij de laatste half uur speelt. En uh, uh, ook uh, de wedstrijd toch. Uh, minder, nou, ik wil niet zeggen uh, doet kantelen. Want dat zou, uh, zou te veel zijn. Maar uh, we worden wat dominanter. We gaan met meer overleg spelen. Uh, verdedigend staan we beter. Dus uh, nou goed, dat is uh, echt een pluspunt. Um, al met al toch wel tevreden dan? Nou, kijk, we hebben ook kijk, een aantal situaties zijn we goed weggekomen. We hebben ook een, een aantal mogelijkheden gehad op, op meer. Dus nou, ik denk dat het prima verdeeld is. Maar goed, dat neemt niet weg dat we heel graag gewonnen hadden. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Maar Anton Jansen is dus redelijk tevreden. Laten we eens even kijken hoe dat met de trainer van ADO is, Maurice Stijn. Die zal minder tevreden zijn, want er waren zelfs witte zakdoekjes te zien in het stadion. Ja, dat is niet de eerste keer dat ik die hier zie. Dus, uh, Panoelos niet? Nee, die witte zakdoekjes. Dat is In mijn eerste jaar is dat gebeurd. En uh, in mijn tweede jaar ook. En, uh, en nu ook. Dus ja, uh, uh, het zij zo. Daar word je niet warm koud van? Nee, ik niet, nee. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, een hele rommelige wedstrijd. Die, uh, de nummer 17 tegen de nummer 18. Uh, ja. Het wordt al heel snel bestempeld als een degradatieduel. Nou, als je naar de stand op de ranglijst kijkt, was dat ook. En uh, ja, wat ik zeg, ik vond dat ADO redelijk goed begon. Uh, een goed schot van Aalberg, een kansje van Van Duinen. Ja, Daarna zakt het wel wat in. Uh, krijgt NEC wat meer initiatief zonder echt tot grote kansen te leiden. Na nou, tweede helft vind ik wel dat we, dat we goed starten, dat we één voorkomen. Ja, en in die fase, zonder echt heel goed te spelen, moet je het beslissen. Het, twee keer in de uitbraak met Cabron Van Duinen. Een schot van Aalberg die, die op het doel moet zijn. En, uh, dat laat je na. En, en NEC maakt uit een, uit een standaard situatie 1-1 en pakt het initiatief. En, ja, dan uh, moet je eigenlijk nog blij zijn dat ze in die eindfase niet het uh, doelpunt nog uh, erin schieten. Anders verlies je die wedstrijd, denk ik, nog dan uh, heel onnodig. Um, het was ook weer een tijdje geleden dat jullie hadden gevoetbald. Ja, ook dat. Dat was alweer drie weken geleden. En, uh, ja, dat, dat kon je ook wel een klein beetje zien. Maar uh, ja, daar, daar moet je niet te veel over klagen. Allerlei randvoorwaarden als het veld en, en schorsingen die doorlopen. Ja, dat is nou eenmaal zoals het is. en ja, Daar moeten we toch mee doen. Maar conclusie is, slechte seizoenstart al met al.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 Niemand wil eens toegeven vanavond, want 70 minuten dik gevoetbald. Het is 3-3. Donald nu misschien met de aanname voor Rona. Ja, wel een aanname, maar de bal springt in het strafsomgebied van Heerenveen van de Voet. En dus geen 4-3, wel zojuist de gelijkmaker van Hupperts. Het is aan de rechterkant van het veld, Christian Neemet. De man die Rona nog niet eens zo heel lang geleden op 2-1 voorzette, Die eigenlijk balverlies leidt in het duel met Eikrem. Maar dan op de grond gaat zitten en feller is eigenlijk dan de Noor. En dan kan hij de bal meegeven aan de rechterkant. Daarop de opstomende Hupperts. Die kijkt dus goed en schiet de bal voorbij Christopher Nordveld in de lange hoek. En via de binnenkant van de paal gaat hij er dan in. En zo beginnen we maar weer eens een keertje opnieuw. En is Heerenveen eigenlijk weer die virtuele compositie. Uh, kwijt in dit duel. Linkerkant van het veld. We hebben nog niet veel van hem uh, gezien. Op hoge snelheid naar het Roda-strafsomgebied. Wildschut gaat uh, ja, richting de linker met de bal. Dat is niet zo heel lekker, want daar kan hij er niet zoveel mee. En dan via van La Parra karamboleert de bal tot in de handschoenen van Filip Couto. Wat een idiote wedstrijd is dit eigenlijk. En als het zo doorgaat kunnen de telramen uit uh, de kast worden gehaald. De trap van de Rona-keeper richting Nemet gaat de bal. dichtbaar. krijgt hem halverwege de Veenhelft op zijn hoofd. Kopt hem richting de middenlijn waar de bal niet wordt vastgehouden door Zijek. De man van het intelligente paasje bij de goal van Van den Berg. Dat was de 2-3. Nu gaat fletteren schieten. En doet hij dat helemaal niet onaardig. Maar wel een kleine meter over de lat heen boven Noordveld. En hij probeert een doelpunt te maken. Hoor. Vandaag Mark-Jan Vlederes loert erop met die vrije trappen die hij al een aantal keren heeft mogen nemen. Nu het afstandsschot. Het blijft 3-3 met een dik kwartier nog te spelen. En uh, nou, een vrije trap dan voor Heerenveen. Een duwtje uitgedeeld in dat duel met Finn Bogason... die er dus ook eentje mocht maken vanavond. Dat is voor hem al nummer drie. En het is nog niet te hopen dat de transfermarkt nog ergens in Kazachstan of zo open is. Want dan zou die zomaar kunnen gaan. Nee, die zal voorlopig nog wel blijven. Maar met dit uh, moyenne al dit seizoen negen goals... in nog niet eens zeven afgeronde wedstrijden... gaat het weer uitstekend met uh, de IJslander. Wachten op die uh, vrije trap. Ziek staat achter de bal. Die bal ligt in de as van het veld. Halverwege de helft van Rody. JC. Wat te laag denk ik. Ja, op de rand van Strasopgebied bij de Kerkraadse ploeg is het van Peppe. Herkansing voor Heerenveen. Bal valt bijna goed voor, uh, nou, dat zal de Roon geweest zijn. Maar dan komt de bal niet terecht. Het is uh, Ziek die hem oppakt aan de rechterkant. Gaat hem indraaien met links. Weer wat te laag. Bal met de borst neergelegd door Finn Bogalson. Maar niemand die anticipeert. En dan op het middenveld Donald naar voren toe uh, bij Roda. Daar zit Joey van der Berg dan tussen. Vervolgens is het Koem rond de middenlijn. Opent de bal aan de rechterkant van het veld richting Van Arnold. En Van Peppe dan in het duel met zijn tegenstander. kop van straf op gebied. Heerenveen leidt toch balverlies. En dan gaat Van Peppe aan de wandel. Van Peppe gaat ver de middenlijn nu over. Maar loopt zich eigenlijk een beetje vast. Hoewel heeft een paas door in huis richting Hupperts. Hupperts op 18 meter. Bal is aangeraakt. En Nortveld houdt hem nog net tegen. Hoewel een deel van de aanhang van Roda denkt voor niet. Hij houdt hem echt wel tegen voor de achterlijn. En zo is dit schot uiteindelijk niet zo heel veel waard. Blijft het gelijk, blijft het leuk. 3-3 en nog een kwartier op de klok. Doelpunten kunnen niet uitblijven in de slotfase van deze wedstrijd zou je denken. We'll right. is maar foreigner, and that was yesterday. Wat een leuke wedstrijd, Rode Heerenveen, Ragnar. Ja, de kansen, de mogelijkheden, dat soort dingen ligt het allemaal niet vanavond. Het is genieten met zoveel momenten voor de doelen, de 3-3 stand, een dikke helft minuten voor tijd, en ja, als Dreigende momenten gaat beschrijven, dan kom je aan de wedstrijd zelf niet meer toe. Dus laat ik alleen zeggen dat er een mogelijkheid was. En iets zo'n kleintje ook voor uh, Wildschut. In ieder bij Herenveen, maar niet uh, gescoord. En Herenveen zet nu druk aan de linkerkant van het veld. Met Kali die voor Rona kan oppakken. Donald dan. Breed gespeeld naar pluim. Net nog voor de middencirkel. Dan vervolgens Van Peppe En ter hoogte van de middenlijn. Aan de andere kant van het veld. Aan de linkerkant zitten we dan Flederus. Van Peppe... Moet de bal eigenlijk uh, nu terug naar Flederus, denk ik. Maar dat wordt door. Uh, Doorzien door Van Anholt. Die de bal als laatste raakt. Wel een ingooi. Dan staat daar Flederes. Flederes op de achterlijn. Krijgt hem ook nog richting de 5-meterlijn. En dan zegt hij: Ja, ik krijg daar toch een zet. Dat zegt Flederens. Dan de rode aanvoerder. Maar de scheidsrechter kijkt wel die kant uit, Liesveld. Maar vindt toch niet dat daar echt sprake is van een serieuze overtreding. En dus, nou, tijd voor een wissel maar even. De wedstrijd ligt natuurlijk stil. Omdat de bal is buiten gegaan. De man van de 0-1, ...gaat van het uh, veld af uh, de Noor. En uh, dan moeten we eens even kijken wie erbij uh, gaat komen. Er nog, uh, Juri, uh, de nog onbekende Juri, de Kamps uh, komt erbij... Uh, die kennen we nog niet zo goed en hij gaat richting de defensie van Herenveen Omdat daar nog een ingooien gaat terechtkomen zometeen. Van Peppe gaat die bal gooien. Nou eens kijken wat hij kan of die bal ver kan van de oud RKC. En. Nee, een bal over korte afstand naar Flederis. Die geeft er nooit op, maar verliest nu wel van Van Arnold. Dan gaat het naar het middenveld. Joey van den Berg, fel op de uitgezeten Krijgt een zetje, vindt hij zelf. Maar Flederis mag gaan gooien voor rode JC. Twee coaches, mooi met de handen in de zakken en de handen over elkaar voor de dugout. Marco van Basten en zijn collega Ruud Brood. Maar weer eens een ingooi voor Fledderis daar aan die overkant van het veld op links. Ooit kwamen ze elkaar één keer tegen in de loopbaan bij RBC Ajax de bekerfinale. Die Ajax destijds met 3-0 wist te winnen, heel lang geleden in 1985-1986. Uh, de bal voor uh, Wildschut. Dan gaat het naar Ziek in de Ast van het veld. Raakt hem heel lichtjes aan. Bezorgt hem wel 10 meter voor de middenlijn bij Heerenveen. Bij Van La Parra. Dan moet de bal eigenlijk naar Finn Bogason. Die loopt daar in de buurt. Paasje door. Dat wordt doorzien door Luijks. En vervolgens Kali weer in de omschakeling. Hij kan echt aan beide kanten vallen. Maar ik geef Roda nog de beste papieren. Die ploeg heeft ook de meeste mogelijkheden denk ik afgedwongen. Toch in ieder geval de beste vanavond. Maar 3-3. Pluim dan ineens doorgespeeld. Nemet denkt zichzelf vrij te spelen. Loopt weg bij Zomer. De invaller achterin bij Herenveen. En dan komt er nog een gele kaart aan voor Kali. Want hij had daarvoor al een uh, tikje uitgedeeld. En dus mag uh, Heerenveen zo in de as van het veld een meter of twintig. Wat zal het zijn voor de middenlijn een vrije trap uh, gaan nemen. Het is de derde kaart want Luiks en Kruiswijk gingen deze Kali al voor. 3-3. Maar nog niet voorbij. Nog een 8,5 minuut. Groningen RKC werd vanavond 4-1 na 0-0 ruststand. Kort voor rust kreeg uh, events van de RKC uh, een rode kaart. Dat betekent dat de RKC dus met 10 uh, door moest. 1-0 werd het door Van der Velden. 2-0 door Zeefuik. Toen leek het beslist. Maar kort voor tijd maakte Joachim 2-1. Toen werd het dus inderdaad nog even spannend in die slotfase. Maar alles was over toen uh, Adorian de 3-1 maakte. En vervolgens werd het nog 4-1 door De Leeuw. Ik ben benieuwd naar uh, de reactie van de RKC-trainer Erwin Komman Hij staat bij Ronald van der Geer. Ja, als vanavond iemand kennis neemt van deze uitslag... denkt uh, dat de RKC dat is helemaal weggespeeld vandaag in, uh, in Groningen... ...maar uh, niets is minder waar toch? Nee, maar nemen niet weg dat we nul punten hebben. En dat, uh, dat is erg zuur. Ik zeg zeggen dat wij de eerste zelf de betere waren. We hadden de beste kans, maar we moeten scoren voor rust. En dat gebeurt niet. En de wedstrijd uh, voor ons uh, ja, uh, eindigt natuurlijk negatief in de eerste zelf... Met, uh, ...met die rode kaart. En uh, ik moet zeggen, daarna hadden we absoluut geen probleem. Om in de wedstrijd te blijven. En de tweede helft zag je wel dat Groningen iets meer ging drukken. Die kregen toch wat mogelijkheden. En uh, ja, uiteindelijk uh, maken ze de 1-0 en, uh, en snel 2-0 na een fout van ons. Maar we komen terug in de wedstrijd met 2-1. En we werken er keihard voor. Uh, uiteindelijk uh, hoop je met een uh, invalbut van, uh, van onze spits. Dat hij met zijn lichaam iets kan, uh, kan doen. Maar hij viel me zwaar tegen hoe hij inviel. En uh, daar moet je het gras op vreten. Ik had kunnen leven met het 2-1, maar niet met 4-1. Even nog over dat gras opvreten. Dat doet die andere spits wel. We hebben we het daar wel eens eerder over gehad. Dat hij misschien wel te veel werkt en daardoor te weinig scoort. Maar kwam je vandaag wel goed uit, denk ik. Ja, maar dat is een, uh, een geweldige jongen. Die, uh, wat jij zegt, ook het gras opvreten. En, uh, af en toe zijn kool maakt. Ik denk dat hij nog meer kan en moet gaan scoren. Maar voor ons is hij heel belangrijk. En uh, er is wel iemand uh, waar hij de oorlog mee kan winnen. Ben je nou boos op Evans? Dat hij uh, sowieso het risico neemt waardoor hij rood kan krijgen. Nou, het is in ieder geval een domme overtreding op die plek. En dan moet je het risico niet, uh, niet lopen. En dan moet je echt 100% zeker van dat je die bal echt uh, kan, kan hebben. En dat je de man niet raakt. En, uh, ja, een domme rode kaart. En, uh, dat, uh, ja. ik, kan, ik kan boos zijn, ik kan niet boos zijn, maar het helpt verder niks meer. Het is wel een jongen die, uh, die weet uh, dat hij naar fout is gegaan. En uh, dat het niet een tweede keer kan gebeuren.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 En, maar helaas. Je kunt wel trots zijn denk ik, op de manier waarop ze met inzet hebben gespeeld. Ik bedoel, ook jij bent toch als coach op zoek naar positieve punten. Ja, maar dat zeg ik ook. Kijk, ik had eventueel met een 2-1 uh, nog kunnen, kunnen leven. Alleen, we krijgen daarna weer twee goals tegen in een paar minuten uit situaties. En ook met 10 man moet je dat uh, goed kunnen verdedigen. En dan kan je natuurlijk nog wel een keer een, een duel verliezen. Alleen bij de vierde goal zie je gewoon dat hij gewoon vrij in kan koppen. En bij de derde goal leidt onze spits leidt balverlies. Die is twee meter lang, twee meter breed. Dan denk ik van jongen, hou die bal bij je. Ja, want jij zei dat net al, maar dat idee had ik ook. Waarom heb je mij ingebracht? Want... Nou kijk, Romeo is een jongen die de laatste weken minder getraind heeft. En die hebben we nog langer nodig. Kijk, en als je op de bank zit en je mag dan invallen. Bij een 2-1 stand met 10 man, dan denk ik van ja, dan moet je als de brand weer gaan. Maar blijkbaar is dat nog niet helemaal door, tot hem doorgedrongen. En, uh, maar hij krijgt ook nog weer een kans. Alleen hij moet er wel van overtuigd zijn dat hij meer moet gaan brengen. Erwin Koeman was dat na de in nederlaag tegen Groningen. De slotfase van een boeiend duel. Roddy SC tegen Heerenveen. Ragnar Niemeijer. Kruid lijkt een heel klein beetje verschoten bij die 3-3 uh, gelijke stand. Met nog een dikke 4,5 minuten te voetballen. Geen kansen en mogelijkheden eigenlijk de afgelopen minuten. Maar daarmee zeg ik niet dat de eindstand al vast uh, staat. Want Heerenveen nog maar eens met een ingooi. Via Koem staat aan de linkerkant van het veld voor de dugout van Marco van Basten. Als een standbeeld staat hij daar, de coach van Heerenveen. Ingooi gaat wel naar voren toe, wordt verdedigd door Dijkhuizen. Zo mag Koem dan een hele eind verderop nog eens een keer voor de Vriezen een ingooi gaan nemen. Maakt de bal eventjes droog met het shirt. En lijkt van plan om er een flinke ingooi van te gaan maken. Richting het 5 meter 5 gebied misschien wel. Van Rode Jesse. Dat met veel mensen terug is. Eigenlijk iedereen in het geel met zwart wel terug. Rond het eigen strafschopgebied. En de bal richting van de berg. Kan hem koppen, maar niet de goede kant uit. Huppers verlengt de bal vervolgens richting Nemet. En zo wil Roda van de eigen helft af Vasthouden van Ramon Zomer. En Nemet krijgt 2-3 meter over de middenlijn. Een vrije trap. Kali meldt zich snel. Want als Rode nog een winnende goal wil maken. Dan zal het in de slotminuten snel moeten gaan. Want uh, er is niet veel tijd meer dus. Daar gaat Dijkhuizen. Krijgt de bal van Kali. Speelt hem breed naar uh, Luiksteman van de felle charge. Waar die geel voor kreeg in de eerste helft. Dat zou maar misschien uh, rood kunnen zijn. Naar Biemans. in de hoogte van de middencirkel. Nog wel op de rode JC helft. Dijkhuizen dan. Wildschut. Die viel in. Is nog vers. Gaat eens dus, uh, storen. Maar Biemans heeft zichzelf vrijgelopen. Heeft de bal ook gekregen. neemt vervolgens in de as van het veld. Pluim ziet dat uh, Biemans op avontuur is. Maar dat hebben meer mensen in de gaten. Bijvoorbeeld de verdediger Koem van Ereveen. Neem het alsnog voor de bal. Hupperts dan en Pluim. En dan de uitbraak van de Vriezen misschien met Wildschut en van La Parra. Waar moet het naartoe? Nou bijvoorbeeld naar Wildschut krijgt de bal niet van Pelle van Aanholt. En dan wil Wildschut nog weer eens weg. En zo gaat het eigenlijk van links naar rechts en gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn. Mag Koem maar weer eens gooien. Nu voor die andere dugout waar Ruud Brood zijn aanwijzingen geeft. Is euforisch geweest, is woedend geweest op zijn ploeg. Alles te maken natuurlijk met de achterstand, de voorsprong, noemen het allemaal maar op. Alle emoties kwamen op de bank van Heerenveen en van Roda voorbij vanavond. Wildschut voor Heerenveen. Wat uh, verder op de helft van Roda. Verliest de bal eigenlijk nogal eenvoudig aan Kees Luijks die hem weer levert bij Koem. Dan Donald die overneemt. Het is niet meer de beste fase. Het is een fase waarin veel fout gaat. En ik denk dat dat er ook uh, komt omdat deze wedstrijd nogal wat kracht heeft gekost. Die buitenspelers hebben heel veel meters gemaakt. Er is veel gelopen en gebikkeld op het middenveld. Maar wel een uitbraak nu met Van Laparra, Heerenveen. En Van Peppe die verdedigt. Van Peppe stopt daar Van Lapparra af. Die zegt dat is een overtreding. Nou, dat vond ik wel meevallen. En dat denkt Liesveld net zo over. En dus mag Van Peppe verder. Krijgt de bal van Kali. Komt in de buurt van de middenlijn. Leidt dan balverlies. Finn Bogasson pakt op. En dan zegt de assistent... Dat hij uit buitenspelpositie is uh, gekomen. Finn Bogansson uh, kijkt eens naar die assistent. En denkt dan bij zichzelf. Ja, je zit volledig mis. Maar je doet er niks meer aan. Dat is meneer Olde Oldhoff. Die ook wel een aantal keren mis heeft uh, gezeten vanavond. Geldt overigens ook uh, voor zijn collega aan de andere kant. Dat is meneer Dix. En toen het een keer, ja, toen de vlag naar beneden bleef... toen was het nee met in buitenspelpositie met de Roda-call. Goed, het is 3-3, dat is het belangrijkste. Zie ik met opeens heel veel ruimte voor Herenveen op het middenveld van La Para. 5 Vijf, zes meter over de middenlijn. Het gaat nu wel op het tandvlees. Ik denk ook bij Van Peppe, die niet 100% was voor deze wedstrijd. Misschien nog wildschut op de kop van het strafsomgebied. Nee, Dijkhuizen voor Roda. Pluim via Kali. Pluim is de bal kwijt, krijgt een tikje van Vim Bogasson. Die maar weer eens zo'n gezicht trekt van ik weet nergens van. Maar hij deelt wel degelijk een schopje uit richting de enkels van William Pluim. En zo krijgt Roda dan weer de vrije trap. En dan Broe? zitten we inmiddels in de laatste minuut van deze wedstrijd. Er komt ongetwijfeld vanwege het vele wisselen nog wel wat, wat bij. Met name Herenveen heeft zijn dus wissels verbruikt. Nou, Dijkhuizen, de hoogte van de middellijn. De bal ligt helemaal stil. Wildschut komt op bezoek. Huppers misschien aanspelen. Maar twee man van Herenveen in de buurt. Zomer op de linksbackpositie even. Ook Koem loopt daar rond. Bal weer naar voren. Bal weer op het hoofd van. Uh... De verdediger, dan is Huppers, denk ik, of Dijkhuizen geblesseerd geraakt. De laatste. Terwijl ik de bal volg, ligt daar opeens de rechtsback van Rode JC op het veld. Knijpt in het bovenbeen of in de knieholte. Dan zou er sprake, zou er sprake kunnen zijn van misschien een vervelende spleep, zweepslag of iets dergelijks. Of een schop. Eens dus even kijken op de monitor. Hij komt heel ongelukkig terecht en klapt volledig. Door het been heen. En als dit zomaar een kruisbandblessure oplevert bij het linkerbeen van Dijkhuizen. Dan geloof ik het meteen. Het is akelig om naar te kijken. Ik heb het gevoel dat dat been zo'n beetje half los hangt. Het is heel vervelend om dat been te zien klappen. Na dat wel Geen overtreding. niemand van Heerenveen die iets verkeerd doet. En Dijkhuizen die verbijt de pijn. Het lijkt nog wel te gaan. Een duel met Wildschut. En dan gaat hij ook nog eens een keer door zijn enkel. Hij grijpt naar zijn knie. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat die enkel heel veel pijn doet. Nou, natuurlijk neemt Ruud Groot geen risico. En haalt hij zijn rechtsbek terug van de schorsing naar de kant. En voor de laatste minuten in deze wedstrijd... zien we Roli Bonifacia die vorige week in die 5-1 verliespartij tegen NAC... die rechtsbekpositie bekleden. Heel benieuwd hoe dat gaat aflopen met Dijkhuizen die nog wel kan wandelen. Maar het was akelig om naar te kijken, vond ik. Hoeveel tijd is er nog? Want we zitten inmiddels wel in de extra tijd. Nogmaals een wissel dus hier. Nou, Dijkhuizen blijft staan. Cornovatia is wel binnen de lijnen gekomen, maar Dijkhuizen blijft staan. Nou, die heeft dan heel veel geluk gehad. Dat hij zo ongelukkig viel, maar daar niets aan over lijkt te houden. Opmerkelijk. En dan vraag ik mij even af wie er dan vanaf is gegaan. Dat zien we dan later wel weer een keer. Want ik ging er volledig vooruit dat het Dijkhuizen was die ook aanstalten maakte Van La Parra in de as van het veld. Buitenom komt Pele van Amont. Krijgt de bal niet helemaal in de voeten. Dan niet af op de goal. Zal een voorzet moeten geven. Lage bal. Ziek haalt uit en schiet hem dan zo op de arm van Biemans. Keihard. Ja, dat doet pijn. Bij de centrumverdediger van Roda. Maar die voorkomt wel een Friese voorsprong. Wildschut nog maar een keer. En die schiet hem dan nog maar eens aan tegen die uh, Biemans. Nou, het is twee keer acht tellen voor Bart Biemans. Oh, wat heeft hij te lijden. Het zit allemaal uh, niet mee. We zitten in de extra tijd. Ik heb geen idee hoe langer uh, nog gespeeld gaat worden. Ook niet of we hier gewoon blijven. Of dat we zeggen, gaan maar iets anders doen. Ik zie een hoekschop voor Herenveen met Vim Bogasson. In dus een uh, chaotische en opwindende slotfase. Zieck mag nog een keer een hoekschop gaan nemen. Finn Bogason had de bal uh, gepakt. En ik denk bij zichzelf, ja, gevaarlijker voor het doel dan vanaf de flank. Dus Ziek, neem jij maar weer gewoon zoals je dat de hele wedstrijd hebt gedaan. Daar is een corner. Zieck heeft zich hersteld van een zwakke wedstrijd vorige week. Bal door Van den Berg bijna verlengd. Hij blijft in de doelmond. Er wordt geschoten door Wildschut, maar geblokt van La Parra. En dat is eerder een uh, gillende keukenmeid. En een raket dan een serieuze doelpoging, want hij gaat uh, ver heen. Over het doel van uh, Philip Kurto. Marco van Basten dacht nog even, nou dat is er misschien. Want na het aanraken van de bal door heel veel spelers kwam hij Partoes voor de voeten terecht voor de deze S van, deze van Laparra. In de extra tijd dus van Laparra wil nog wel een keer, maar de bal gaat wel erg hard uh, zijn richting uit. En uh, weer een spectaculair duel tussen Roda en Herenveen. Dat zagen we afgelopen seizoen in het Abenelstra-stadion. Toen werd het 4-4 uh, met een fraaie later gelijkmaker van Hupperts. Die er vanavond dus ook in slaagde om de 3-3 te maken. En een Friese collega van mij zei waarom speelt die huppers tegen Roda toch altijd goed? Nou Roda moet verdedigen met Bonaventia. Want naar voren toe Het nee, is de bedoeling. Wordt even vastgehouden. Maar Liefveld vindt het niet genoeg voor een vrije trap. En moe gestreden vallen er dan een aantal op de grond gaan zitten. 3-3, daarop eindigt het bij Roda Herenveen En uh, het was een spectaculaire wedstrijd met veel doelpunten. Met de negende van Fimbo Gasson. Aan de andere kant, Herenveen laat ook de kans liggen om vanavond in ieder geval voor even koploper te worden van de Eredivisie. En de woorden waar we mee begonnen, die uh, slechte wedstrijd van vorige week. Het publiek kan een heel ander Roda verwachten, zei Rutte rood. Dat hebben we gezien. 3-3, mooie avond in Kerkraden. Gaan we weer terug naar Groningen-RKC. Het werd dus 4-1 na 0-0 ruststand. Ja, RKC had weinig in te brengen. Daar hebben we eerder Erwin Koeman al over gehoord. Uh, we gaan eens even luisteren naar een ongetwijfeld opgeluchte trainer... van Groningen, Erwin van der Looy. eerste helft, de eerste tien minuten waren voor ons. We begonnen goed. Tegen een uh, RKC wat speelt zoals ze altijd spelen. Wat, wat, wat ingezakt uh, en uh, loerend op een counter. Dan maken wij een paar foutjes onderweg in ons balbezit. En dan uh, sloopt er wel wat onzekerheid in. Uh, RKC kwam er een paar keer goed uit. En langzaam en zeker in de eerste helft kantelde die wedstrijd een beetje. Tot het moment van de rode kaart. Uh, daar kwamen, hadden wij eigenlijk geluk. Ik weet niet of het de rode kaart is. Maar uh, ja, dan sta je in overtal. Alleen ik vond dat we op dat moment uh, zo uh, onzeker en onrustig waren. Dat we dat niet konden uitspelen. Daar hebben we een wissel gedaan in de rust. Uh, met uh, Alden naar het centrum en Burnett erin. Dat we met twee linkspoten aan de linkerkant kwamen te spelen. Tweede helft begonnen we prima. En uh, eigenlijk uh, voerden we de druk op. kwamen we steeds meer via de zijkanten door met gevaarlijke voorzetten. En was het een logisch gevolg dat je 1-0 en 2-0 maakt. Ja, en dan uit het niks uh, geven wij eigenlijk RKC weer een, een, hele, een hele liter benzine als het ware. Om weer terug in die wedstrijd te komen. Wij maken een stomme fout in met een paas van Nick. En die stapt nou ook nog door de situatie heen. Ja, en eigenlijk het eerste moment in de tweede helft dat zij voor de goal komen, zit hij erin. Geeft dat dan aan eigenlijk dat het vertrouwen wat jij erin probeert te pompen, dat dat toch heel broos is? Want er zijn steeds momenten dat het echt dun door de broek loopt. Ja, nou, je, je moet niet overdrijven. Maar je, je, je ziet wel dat momenten dat we, uh, ja, dat we niet genoeg lef tonen. En dat is, dat is het kenmerk nog van deze ploeg. Hè. Het, is, het is wisselend. Dat zie je ook in de uitslagen, zie je ook in, de, in delen van wedstrijden. We kunnen goed voetballen. Als we lef tonen, als iedereen meedoet. Bijna zo'n 2-1 zie je toch een aantal jongens weer een beetje verstoppen. Het uh, balletje gaat achteruit in plaats van de simpele oplossing vooruit. En dan geef je de, te de tegenstander de mogelijkheid om terug te komen. Uiteindelijk moet ik zeggen dat ik met de vier doelpunten in de thuiswedstrijd uh, zeer tevreden ben. En uh, de drie punten waren ook meer dan welkom. Heb jij hem ook nog geknepen na die 2-1? Ja. Ja, ik denk iedereen, dat uh, hoef, je niet, hoef je niet moeilijk over te doen. Ik vond dat we ja, onszelf uit de wedstrijd speelden op dat moment. Dus uh, ja, dan weet je dat RKC, die, die loert daarop. Gooi er nog een extra spits erin. En dus ze zijn wel gevaarlijk uh, voor hen. Jij wil graag naar, naar, naar een speelwijze met een vast elftal. Uh, je hebt eigenlijk nog nooit met een vast elftal kunnen spelen, denk ik. Hè? Nee. Nee, dat klopt. Als je zoveel kaart hebt gehaald als wij tot nu toe, dan moet je veel wisselen. Er komen nu een paar blessures bij, vervelende botsingen. Dus ja, dan, dan moet je doorwisselen. Dat is hartstikke jammer, want een ingespeeld team zijn we nog niet. Radio 1, tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. En all you need. Lux de Wat De Cristiano Ronaldo! Wat een goal! Buitenlands voetbal! In de zesde speelronde van de Boedersliga leed Borussia Dortmund het eerste puntenverlies van het seizoen. Uit bij FC Nürnberg werd het 1-1. Bayern München won wel en dik ook. Schalke 0-4 werd op eigen veld op een 4-0 nederlaag getrakteerd... En daarmee kwam Bayern één doelpunt tekort om de koppositie op basis van een beter doelsaldo van Borussia ja. Dortmund over te nemen. <coughs> Pardon. FC Augsburg dacht lange tijd bij Hannover 96 de vierde zege op rij te boeken. Aanvoerder Paul Verhaag bracht Augsburg vanaf de strafschop Stip op voorsprong. Maar Hannover won dankzij een late treffer met 2-1. Wolfsburg-Hoffenheim werd ook 2-1 en Bayer Leverkusen haalde uit... op bezoek bij FSV Mainz. 1-4 haalde daaruit dus. En Werder Bremen won de Noord-Derby met 2-0 van de HSV. Dat is de club waar Bert van Marwijk aan de slag gaat. Bert van Marwijk heeft een contract getekend voor twee jaar... en neemt Roel Koumans mee... die momenteel nog assistent-trainer is van Fortuna Sittard. Nou, Rafa van der Vaart die wist na de wedstrijd nog niet... dat het al rond was met uh, Van Marwijk. Maar hij liet wel weten dat een nieuwe samenwerking... met de oudste bondscoach had, dat wel zag zitten. Uh, ja, dat werd goed voor ons. Het uh, is belangrijk dat er een trainer komt... wie uh, er met mooie ideeën fris heel frisse de Rijn... Hm. Ja, dan uh, kriegen we die win. Ja, Van der Vaartje die hoopt dus met de nieuwe coach... Van Marwijk, van Marwijk dus de negatieve reeks van HSV om te buigen. Na zes wedstrijden delen Borussia Dortmund en Bayern München... de eerste plaats in de Bundesliga. Beide clubs hebben 16 punten. Bayern Leverkusen volgt op één punt. Van Marwijk kan bij HSV flink aan de bak. De club staat zestiende met slechts vier punten... Bovendien heeft het met 17 tegengoals de meest gepasseerde defensie. Vrijboer staat 17e met twee punten... en Braunschweig is de hekkensluiter met één punt. Dan ook even kijken in de Premier League. Daar lijkt er zand in de motor te komen bij het goed gestart Liverpool. Na drie zegens uit evenveel wedstrijden... kwam Liverpool maandag al niet verder dan een gelijkspad tegen Swansea. Vandaag werd er in eigen huis, zelfs met 1-0 verloren van Southampton. Stadsgenoot en grote rivaal Everton... is daardoor nog de enige ongeslagen ploeg in Engeland. Tegen West Ham United boog Everton in de slotfase... een 2-1 achterstand om in een 3-2 overwinning. Bij Norwich city Aston Villa stonden er vier Nederlanders op het veld. Het Aston Villa van Ron Vlaar en Leandro Bacuna won met 1-0 van Norwich City... met Ricky van Wolfswinkel en Leroy Fair. West Bromwich Albion behaalde de eerste zegen van het seizoen. Het werd 3-0 tegen Sunderland, dat nog altijd op de eerste overwinning wacht. Newcastle United-Hull City werd 2-3. En op Stamford Bridge had Chelsea de nodige moeite met Fulham. Vijf minuten voor tijd viel de bevrijdende 2-0... waarna het verzet van Fulham gebroken was... Een tegenvaller van Martin Jol, die vooral tijdens de eerste helft dacht dat er een stunt mogelijk was. Vandaag zagen we, vooral in de eerste half, dat er misschien een succes was in de eerste En we konden niet iets in de tweede half doen. was disappointing. Een teleurgestelde Martignoll. Chelsea en Liverpool verzamelden tien punten in de eerste vijf duels. Arsenal en Tottenham Hotspur volgen met negen uit vier. De Noord-Londense clubs kunnen dus de leiding in de Premier League morgen overnemen. Maar daar ligt Chelsea-coach José Mourinho niet wakker van. Vandaag gaan we naar bed en. Ik kijk to de table en niemand is in of us. And ons. En morgen, omdat iemand is, I ik niet naar de table. Ja, José Mourinho die kijkt dus alleen naar de ranglijst als de stand hem bevalt. Het Fulham van Martignol staat in de gevarenzone. Fulham heeft vier punten. Crystal Palace heeft er drie en Sunderland sluit de rij met slechts één punt. Morgen worden er nog vier duels gespeeld in Engeland. De meest in het oog springende is die tussen de twee clubs uit Manchester. City speelt tegen United. Barcelona gaat door waar het al enkele weken mee bezig is. Uit bij Rayo Vallecano werd ook de vijfde wedstrijd... in de Primera Division gewonnen. Het werd 4-0. Bij 1-0 keerde doelman Victor Valdes... net als eerder deze week tegen Ajax een strafschop. Bij de Catalanen was dit keer niet Messi, maar Pedro met drie goals de grote man. Opmerkelijk was wel dat Barcelona voor het eerst in 316 wedstrijden minder balbezit had dan de tegenstander. De recordreeks die liep sinds mei 2008 is nu dus beëindigd. Bij Real Sociedad Malaga werd niet gescoord en ook bij Almeria Levante. Dat eindigde onbeslist, het werd 2-2. Barcelona heeft de maximale score uit de eerste vijf wedstrijden. Maar ook Atletico Madrid kan het nog bereiken. De club speelt nu tegen Rayo Vallecano. Uh, nee, tegen Valladolid. Het is bijna rust en dat staat er nu nog 0-0. Real Madrid volgt op vijf punten van Barcelona... maar kan morgen drie punten inlopen als het Getafe ontvangt. Onderin verdringen negen clubs met drie of vier punten in elkaar. En alleen Sevilla steekt met twee punten daar nog onderuit. Dan nog even in België. Daar komt het op zes pas morgen in actie. De kraker is het treffen tussen Club Brugge en Anderlecht. Oud-FC 20 trainer Michel Preudon is vandaag gepresenteerd... als de nieuwe coach van Club Brugge. Maar hij begint pas maandag aan die klus. Simon Webb en No worries. Goeie paal, mooie goal. En er wordt hier ingeschoten op de paal. Komt er dan nog een schot en een intikker? af. Ho, ho De Eredivisie. En de goal! Ho, ho.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 en dus wat uh, na de 7e, 22e muur, dat 2-0, dat de ruimtes groter worden. Dan is de wedstrijd afgelopen, zo simpel is het. Maar daarvoor uh, ja, ben ik, uh, heb ik net ook in de kleedkamer gezegd... dat zou je niet zo snel zeggen als je een 0-3 uh, vliest. Maar ik was heel tevreden over de manier hoe wij dingen deden. En dan in de tweede helft, kort na de 3-0... ontstond er onrust op de tribune in Almelo. Voorzitter Jan Smit legt uit wat er nou precies gebeurde.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 Rode SC Heerenveen werd 3-3 uh, na een 1-1 ruststand. 0-1 Eikrem, 1-1 Donald, 2-1 Nemeth 2-2 Finn Bogerson, 2-3 Van den Berg en 3-3 door Hupperts. En laat hij nou uitgerekend staan bij Filip Koken. Ja, ik denk uh, lange tijd dat ik weer uh, goed heb gespeeld. En uh, ja, lang geduurd voordat ik weer een doelpunt uh, had gemaakt. Dus uh, ik zag mijn kansen en uh, daar schoot ik alles in. En over kansen gesproken, in de eerste helft had je er ook al een paar... Ja, precies. Hij was er niet in. Dus een beetje agressie en dan gaat hij er wel in. Was het louter pech dat je tegen een doelman opschiet of een lat treft? Of is het gewoon... Ja, ook kwaliteit? Nee, het was gewoon pech. Want er was een mooie bal van Vlederis. En ik moest springen om nog eraan te komen. Dus ja, dat was jammer dat hij op de lat belandt. ja, die eerste was ook gewoon pech. Vlederis zei ook van... Hij legde hem nog druk op mij. En hij dacht dat ik hem dan binnen kon tikken. Maar dat had ik niet meer verwacht. Jullie hebben als ploeg meer kansen gecreëerd dan Herenveen Slopen na die 3-2 van Joey van den Berg ook iets in bij jullie van... het zal toch niet weer zo'n avond zijn? Ja, nee. Uh, ja, ik denk het niet. Ik denk dat onze de ploeg uh, gewoon wist dat we heel goed waren aan het voetballen... en uh, dat we eerder de kansen kregen. En uh, ja, ik denk dat het uh, gewoon ook uh, verdiend was dat wij die 3-3 nog maken. Het is wel leuk voor het publiek zo. Aanvallend valt er veel te genieten. Er vallen veel mooie goals. Verdedigend wordt het, uh, wordt, ja, het ziet het er af en toe niet uit. Nou ja, maar dat kwam misschien omdat wij wij waren aan het aanvallen. En daardoor kwam misschien, uh, viel er een uh, gat eigenlijk tussen aanval en verdediging soms. En uh, ja, daardoor wordt het ook moeilijk voor onze verdediging. Want dan komen we het, het, hun counteren natuurlijk even. Hè, en dan zien uh, ze een paar mannen op zich afkomen. Dat is het dus ook lastig voor de verdediging dan. Ik hoorde iemand die jullie elke week ziet spelen zeggen. Ja, Guus Hubbers, die doet het altijd goed tegen Heerenveen. <laughs> ja, dat klopt. Uh, Volgens seizoen ook al. Dus uh, ja, dit seizoen ook. Hoe komt het dat je nu weer ineens op Dreef bent? Na een paar weken wat minder? Ja, nee, misschien had ik even uh, een dipje. Maar uh, ja, als je eruit komt, dan kom je de sterker terug, uh, denk ik. En uh, ja, nu sta ik er weer. En hadden jullie dit hard nodig, na dat de debakel van vorige week? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nu ook uh, hebben laten zien dat er een incident was. En uh, ja, ik denk dat we heel goed voel uh, hebben laten zien uh, vandaag. En uh, ja, zo kunnen we weer verder bouwen naar de volgende wedstrijd. Want de sfeer na NAC zal ongetwijfeld niet te genieten zijn geweest. Nee, precies. Het was uh, niet te genieten. Veel irritaties ook soms. En uh, ja, we hoort er ook bij. En dat word je alleen maar sterker als ploeg allemaal uitgesproken. Kun je dat doen met praten? Ja, zeker. Na bespreking en vuiltraining. En dan zie je zoals vandaag staan we er weer. Dus nu ben je erg tevreden met een 3-3? Ja, naar de kans gekeken zat er misschien nog meer in voor ons, maar ook meer voor Herenveen. Dus uiteindelijk denk ik wel ja, tevreden. Guus Hipperts van Roda, dat dus met 3-3 speelde tegen Herenveen. FC Groningen, RKC-waanweek werd 4-1. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. 1-0 Van der Velden, 2-0 Zevuik, 2-1 Joachim, 3-1 Adorjan en 4-1 door De Leeuw. Toen speelde RKC al heel lang met elf man want in de, en met 10 man, pardon... want in de 37e minuut werd Ivens met rood naar de kant gestuurd. Nick van der Velden maakte de openingsgoal voor FC Groningen... en is afgelopen week ook nog eens vader geworden. Dat moet een topavond zijn geweest. Ja, mooi kan niet, toch? Uh, ook nou konden we...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 Ado Den Haag, NEC, werd 1-1 na 0-0 ruststand. 1-0 Gert, 1-1 Hemlijn. Na het gelijke spel van vorige week tegen Feyenoord... voegt NEC opnieuw een puntje toe aan het totaal. Trainer Anton Jansen ziet nog wel wat verbeterpunten bij zijn ploeg. Aan de bal kunnen we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 Gisteren werd er ook al een wedstrijd gespeeld in de hoogste divisie hier in Nederland. Goed Eagles tegen Cambuur. Eindigde in 0-0. De stand eerste, PEC Zwolle Nog steeds met 13 punten uit 6 wedstrijden. Daarachter PSV met 12 uit 6. Dan FC Twente met 12 uit 7. Vierde, Heerenveen met 12 uit 7. En dan op de vijfde plaats Ajax met 11 punten uit 6 wedstrijden. Dan nemen we Groningen ook nog even mee op de zesde plaats. Met 11 punten uit 7 gespeelde wedstrijden. En dan onderin. Vanaf de 15e plaats, Nak Breda, vijf punten uit zes wedstrijden. 16e RKC met vijf uit zeven. voorlaatste plaats, ADO Den Haag met vier punten uit zes wedstrijden en de laatste NEC met vier uit vijf. dan het programma van morgen om half één, Vitesse tegen Peck Zwolle. om half drie, mooie duels. wat dacht u van Feyenoord FC Utrecht en NAC tegen AZ? En dan om half vijf het hoofdmenu van onze zondagmiddagprogrammering... live op Radio 1, natuurlijk PSV Ajax. Dat was al het voetballen van dit moment. Het goede nieuws breng ik u nog even mee... dat de Finse volleyballers het oranje in de Pool C van het EK... nog even hebben geholpen door Slovenië met 3-1 te verslaan. Zes standen 25-27, 25-23, 25-22 en 25-21... De finnen leiden daardoor met zes punten. Voor de Slovenen met drie Servië met twee en Nederland één. En het gevolg daarvan is nu dat ze Nederland het nog in eigen hand heeft... om morgen de tussenronde te halen. Dan moeten ze wel van Slovenië weten te winnen met 3-0 of 3-1. En mocht dat niet lukken, dan zijn ze afhankelijk van de andere uitslagen. Goed, er stond nog goed nieuws, zo op het einde van de avond voor de volleyballers. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er dus weer één met PSV Ajax. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Erik Kortom.